Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu Zandvoort op zaterdag. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. 1 2 3 4 5 everybody in the car so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 Ah! trumpet, ah! the trumpet, my number five. <laughs>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 Heb jij in één keer een grijs op je gezicht, Albert ja, Jan? Ik, ik, ik voel me zo vereerd, Rob, want jij... jij was de opener van uur drie. Ja, maar jij, ja. jij, jij doet dat al, meestal. Hè? De uur is, is altijd uh, van jou. Maar dat je zelfs een nummer van mij uitkiest als uuropener, Ik ben je zeer dankbaar daarvoor. Ik denk, La Bega is wel een leuke opener. Ja, is het ook. Voor Zandvoort en de regio. we hoort Mambo Number 5.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 En daarna gaan ze uh, mee naar het werkoverleg en dan uh, gaan we iemand anders blij maken of zelf. Anders ja, gaan we zelf, heen, dat vind ik ook. Oké, okay. hier is Jolanda van Biko. <middels>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 En geef dan even door wie er vorig jaar gewonnen heeft de DTM-race... en wellicht dat u een uh, tribunekaart kan winnen. Ik zou het maar snel gaan doen. Dus Is toch dus... mooi als je daar bij die race aanwezig kan zijn, lijkt mij. Lijkt mij ook. Dat bedoel ik. Gewoon even naar de Salvoetskrant een e-mail sturen... en wie weet, win jij die kaarten. Maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ren naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerviet. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown.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 Forget all your troubles, forget all your cares. So Zeker hè? die gouden ja. oude muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. En als je meer van dat soort gouden oude muziek wil horen... moet je gewoon aankomende maandag weer luisteren. Maandagavond tussen 8 en 9. Golden CFM met jou en Daan. Met jou en Daan. Zeker de moeite waard. Je hoorde Petula Clark trouwens in downtown. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En snel weer over naar het circuitpark Zalfords, naar Willem van Densen. Willem. Ja, goedemiddag. Ja, circuitpark uh, Zoonvoort waar uh, inmiddels... Uh,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 als je dan ook kijkt naar de topsnelheid hier op het rechte eind, uh, nou, de hoogste die ik tot nu toe gezien heb, is uh, 224 kilometer. En dat is op een kart. moet je voorstellen: een kart, uh, als je erin zit en rijdt, dan denk je al dat je voldoende snel gaat uh, wanneer je 50-60 gaat, omdat je zo dicht bij het asfalt zit. Nou, ga maar naar wat je denkt op het moment dat je met ruim 220 hier over het rechte eind uh, in Zandvoort gaat. Die race, overigens, uh, ja, wordt toch al uh, beheerst uh, door een uh, Engelsman. En die, uh,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 ...door een uh, liefstallige dame en dat is uh, Priscilla Speelman. En, uh, die doet het erg goed. Uh, die rijdt op de derde plaats rond en uh, die gaat oh. net gemakkelijk ook met uh, 223 km per uur. Ja, oh, doe maar. Nee. Ja. jongen wat de snelheden. Ja, ja en uh, die startjes ja, die zijn uh, uitermate licht natuurlijk. Dus uh, ja, die den er ook uh, met een aardig gemak uh, met hoge snelheid ook de Tarzan bocht uh, in en alle andere bochten hier op het circuit Vandaar ook die uh, rondjes van uh, 1 minuut 40 uh, die zijn aan het eind van de ronde op de klok hebben uh, staan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 auto's uh, van toen rijd je daarin rond. We zien ook een aantal uh, gedateerde Formule Port. En ook uh, enkele Formule 3's uit die uh, jaren zien we daarin rondrijden. Dat zijn mooie klassiekers dus? Ja, dat zijn zeker uh, mooie klassiekers. Mooie auto's, ook uh, toen de tijd. prachtig. Nu vinden we ze nog steeds mooi. Maar <laughs> ja, het verschil tussen toen en nu is het op het uh, ja, stuk snelheid. Toen werd er echt op het scherpen scherpe uh, snijden gestreden door de rijders toen. En dit zijn meer uh, de verzamelingen. Die blij zijn dat ze ook eens uh, competitie met elkaar kunnen houden voor de circuit, maar uh, de hoogzaak is toch het uh, heel houden van het materiaal. Oké, okay, en uh, hoe, laat, uh, hoe zit het morgen? Het programma vandaag gaat door tot half zeven, heb ik begrepen. En hoe laat begint het morgen? Uh, jij wil weten hoe laat je de wekker moet zetten. Oh, ik wil weten hoe laat ik de wekker moet zetten. Nou, uh, we beginnen morgen om negen uh, uur. We uh, beginnen met de race over 45 minuten voor de Clio Cup. Dan krijgen we er achteraan om tien uh, uur uh, Total um, 11, uh, de Total Mazda MX-5 Cup. Om tien over half elf de Formino Swift Cup. Dan... Uh, ik doe jou net al benoemde historische Monopostos. Dus ik, ho ik hoef de wekker pas om tien uur te zetten. En jij hoeft de wekker pas om tien uur te zetten. GELACH je wakker. Lekker uitslapen, Albertje? Ja. Dan ben je wakker. Nou, om twaalf uur hebben we dan uh, wederom uh, de Supercars. Dan hebben we tien overal twee. de Nederlandse Trackseries. kwart twee uh, de tweede race van de Tourwagen Diesel En dan uh, gaat het programma zich een beetje herhalen met kwart voor drie de Mazda Cup weer hierover over 3 de uh, Clio Cup half vier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 studio dan, ja. als racefan. Ja precies. Racefanaat. Ja, nou ja, ik denk dat hij denkt, nou ik zie het daar ook wel op de beelden voor het CFM. Ik heb buienrader bij me hoor, Willem. Ja, buienrader. <laughs> ja, nou, buienrader uh, is voor mij uh, naar binnen gaan en dak boven bovenomhoog. Dat is ook zo. Maar uh, ja, volgens uh, Lex van Hoorn blijft het gewoon morgen overdag droog hoor. Blijft dus, droog. Uh,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 Ja. En ik zou zeggen, uh, ga nog even rustig uh, kijken. En ik zie jou straks om vijf uur tijdens de nabespreking. Dat en uh, de morgen ben je er ook weer. Geweldig vanaf negen uur. Ja. Hammerite Ultimate Racers. Willem, hartstikke bedankt. Oké, okay, dankjewel. Dat was Willem van deze vanaf vanaf Circuitpark Zandvoort. En hier is weer de muziek bij CFM. Randy Crawford en The Crusaders en Life. Hear the lonely sound Of music in the night Lekker jazzy hoor, lekker jazzy. Ja, dit was de extended version en een jazz uitvoering. 7,5 minuut lang. Heerlijke muziek. Heb je hem het orgeltje gehoord? Ja, ja, ja, ja dat ja, ja, zingt ja, erover. Ja, Helemaal goed. Joh, de Street Life bij uh, CFM. Nou, we zijn natuurlijk benieuwd hoe het met uh, SV Zandvoort gaat. Daarvoor aan de telefoon, Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag heren, ja. Uh, ja, uh, vandaag was er uh, eindelijk voor Zandvoort een keertje een wedstrijd in de. Uh,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 ...in dezelfde competitie... ...en dit jaar ook weer gaat doen... ...alleen onder de naam Haarlem-Kennem-Land. Nou, eh, eh, omdat ik al zei... ...dat afgelopen dinsdag... Eh, ...de wedstrijd tegen IJmuiden... ...in IJmuiden eh, niet doorging... Eh, ...was dit de eerste wedstrijd eh, van Zandvoort... ...eigenlijk die een beetje erom ging... ...het gaat om de, eh, om de beker... ...en Zandvoort heeft het niet slecht gedaan... Eh, Laten we eerlijk zijn, Kenemland, Haarlem Kenemland, zo heet het tegenwoordig. Daar zitten toch een paar jongens bij die niet echt heel erg slecht zijn. Heeft goed gepresteerd. En uh, Santert heeft vandaag met 1-1 gelijk gespeeld. En dat had eigenlijk ook anders kunnen zijn. Waar het niet dat bijvoorbeeld, moet ik even kijken, Michel de Haan, de kans op 2-0 in de eerste helft. stond hem vrij rap met 1-0 voor. Ja, die, die miste die kans. En, en later in de tweede helft kwam uh, uh, Kennemeland... Uh, het is een beetje, een beetje raar om te zeggen, het is, ik, ik, ik vergeet het. Maar dat is dus Kennemeland... Uh, nee, Haarlem-Kennemeland, die kwam daarna terug naar 1-1. En dat is ook uiteindelijk, uiteindelijk gebleken, gebleven. Uh, 7 uh, uh, september wordt een wedstrijd... Uh,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 Heel raar. Je ziet er staan als HSV, maar je spreekt het heel raar uit. Als HSV natuurlijk, hè. Ja, het is HSV, HSV. Ja, okay. ja. Ja, het is geen HSV, maar het is HSV. Die wedstrijd moet ook nog gespeeld worden. En... Uh...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 uh, er wordt getraind op, uh, op de, op, in het duin en op het strand. En uh, op, op het kunstwerksveld. En ook het kunstwerksveld mag eigenlijk, in principe, ja, en, en, misschien wel voor een training gebruikt worden. Maar daar houdt het echt helemaal mee op. De, het is echt de slechtste woorden dat, dat die, die, die velden niet gebruikt kunnen worden. En uh, ik, ik denk dat uh, Pieter Keur echt uh, een probleem heeft als, je, als het gaat over. Uh,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 Ja, ik zal, uh, ik zal Daan wat later informeren over de playlist. van okay. Heel goed. Nee, ik heb hem niet eens gezien. Dus, nee, echt waar. Ja, nee, dan, nee, nee, nee, serieus. Dan. Dus, ja, maar we gaan ja, hem alvast nou, draaien. Het was in ieder geval 73 inderdaad, Suzuki Q. En dat, eh, uh, oh, lekkere muziek. Oké, okay, ja. dankjewel Jo. Bedankt. En een fijn weekend. Ja, jullie ook. In, de, in het gelijk, uiteraard. Uh, Oké, okay, okay. groetjes. Hoi, hoi. hoi. Blijf mooi, hè? deze single over Jan. Blijf er gauw, oude, goede hits. Mario Speedwagon. Speed with... Keep on loving you. Zo is het maar net. Ja, ja. Wil gaan we weer terug naar jouw functie. Ja, want jouw We spraken hem net, maar we hebben nog nieuws ja, even... over het Strandschaaktoernooi. Ja, maar ook even complimenten voor jullie muziek, hè? Dank u, dank u. Dank u, dank, dank, dank, u, dank u. u. Zeker weten. Goed, ik, ik ben ook bij het Strandschaaktoernooi geweest. Het vijftiende Strandschaaktoernooi van de en Schaakclub. Uh, ze doen nog twee dingen. Dat is dat uh, Louis. Uh, uh, bloktoernooi, dat is in, in het uh, in de, in de gemeenschaphuis, en het Franshaaktoernooi. En dat was vandaag bij, uh, voor het eerst bij, uh, bij uh, uh, Meijer aan Zee, 15, 16, en daar deden, in, daar mogen in principe uh, 82 mm, spelers er mee doen. Die hebben ze niet gehad, 72 wel. En één daarvan, en dat wil ik graag melden, is een meisje van 10 jaar, Cheryl Loyer uit Hoofddorp,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 En 90 jaar was de oudste. Zo, wat een nou, verschil, hè? Ja, ja ik, ik heb daar foto's van gemaakt... die komen in, in principe in de krant kranten staan. Maar eh, eh, die man van, van 90, die is op, in 1965 pas tussen aanhalingstekens gaan schaken. En eh, die doet nu nog steeds mee. En het eh, is een toernooi dat, uh, dat uh, echt in, in, niet alleen in de omgeving... maar echt in heel Nederland hoog aangeschreven staat... ...waar heel veel mensen aan meedoen. En uh, dat, uh, dat is uh, echt een uh, hele leuke organisatie... ...die, die jongens van, van de Santerse schakelen. Ze spelen geen competitie meer. Ze doen maar twee dingen. Dat is het Louis bok toernooi... ...en dat is het Stralzaak toernooi. Nou, ik wil graag melden. Met name dat meisje van tien jaar. Uh, Cheryl Lawyer uit Hoofddorp. En de man van negentig. Hij wilde zich niet voorstellen. Maar goed, hè, dat is weer wat anders. Uh, en, en het is... Uh,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 Onder de 43 inzittenden waren 15 Nederlanders. Acht van hen zijn gewond, van wie twee ernstig. De bus van Eurolines was met 43 passagiers op weg van Amsterdam naar Parijs. In de bus zat een internationaal gezelschap. De toedacht van het ongeluk is nog niet duidelijk.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 De Nederlandse mededingingsautoriteit NMA wil voortaan ook bestuurders bij kartels aanpakken. De NMA gaf tot nu toe alleen boetes aan bedrijven. Wettelijk mag de toezichthouder ook persoonlijke bekeuringen geven, maar dat werd nog nauwelijks gedaan. De NMA wil nu dat persoonlijke boetes standaard worden bij grote kartelzaken. Het bedrag kan oplopen tot maximaal 450.000 euro.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 Het weer: periode met zon afgewisseld door stapelwolken, plaatselijk kan er een bui vallen. Morgen meer bewolking en van het oosten uit regen en het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie en wilt u die